Would invite us to begin the day. Wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had to. The sadness was all we shared. We were scared. This affair with me, I love you too.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 It's a harbor land.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 I a song for you And so much more I want to do I only wish you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 now we say goodbye should ready To give you my name Thought it was me and you baby And now it's all just a shame And I guess I was wrong Don't wanna think about it Don't wanna talk about it Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur Carmen Verheul met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte heeft nog eens de verzekering gegeven... dat een kabinet met zijn partij niet zal veranderen aan de hypotheekrenteaftrek. In het lijsttrekkersdebat van RTL, BNR, het Financiële Dagblad en Elsevier... daagde CDA-leider Balkenende Rutte opnieuw uit dat een breekpunt te noemen. Maar dat weigerde hij. Volgens Rutte heeft Balkenende eerder beloftes gebroken... en hij noemde hem iemand die politieke woekerpolissen verkoopt... In het debat noemde D66-leider Pechtold hervorming van de woningmarkt ook een breekpunt. Maar hij wil juist dat de aftrek wel wordt aangepakt. De Britse oliemaatschappij BP is begonnen met de topkill-methode om het lek in de oliebron in de Golf van Mexico te dichten. De methode houdt in dat er onder hoge druk op anderhalve kilometer diepte zware boorvloeistof in het lek wordt gespoten, gevolgd door een laag cement. Als het lukt kan er geen olie meer ontsnappen. Rotterdam is tevreden over een grote rampenoefening in het nieuwe metrostation Blijdorp. Er werd gekeken hoe de hulpdiensten samenwerkten bij een bomaanslag op een metrostel. De hulpverleners waren tevreden over het communicatiesysteem C2000... dat bij enkele echte incidenten niet goed werkte. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Mexico gewonnen. In Vrijburg werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Robin van Persie. De komende dag maakt bondscoach van Marwijk zijn definitieve WK-selectie bekend. En in Parijs heeft Timo de Bakker de derde ronde van het tennis-toernooi van Roland Carros bereikt. Hij versloeg in vier sets de Spanjaard Guillermo Garcia Lopez. In de derde ronde speelt de Bakker tegen de Franse favoriet Jo Wilfried Tsonga. Het weer. De laatste buien trekken weg. Morgen schijnt geregeld de zon. In de middag neemt de buienkans weer toe. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het en Zandvoort, Zandvoort heeft het ontdekken. al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar, live. live. Met En nu u de nacht.